De Radio 1 Sportzomer. Rogert van Brakel en Jeroen Stampor. Goedemiddag. In één oogopslag zien wat de kwaliteit van jouw hbo-studie is. En er is live muziek van Chris Berry. En het nog nieuws met Gert Kluk. De overheid loopt miljarden euro's belastinginkomsten mis, doordat de belastingdienst bedrijven niet voldoende kan controleren. Dat schrijft de volkskant op basis van interne stukken van de Belastingdienst en gesprekken met werknemers. Het ministerie van Financiën kan de cijfers niet bevestigen. Mocht inderdaad blijken dat er miljarden worden misgelopen, dan moet er iets veranderen, zegt staatssecretaris Wekers van Financiën. Dan uh, zullen we moeten kijken of we in de handhavingsstrategie aanpassingen moeten doorvoeren. Het kan niet zo zijn dat wij belastinggeld laten liggen. Tegelijkertijd zeg ik er een 100% scoren. Dat zal uh, nooit lukken. Je zult altijd boeven hebben die proberen belastingen te ontwijken. Uh, maar we zullen uh, moeten kijken, zijn er zwakke plekken? Dan moeten we die aanpakken. Sinds 2008 werkt de Belastingdienst met een nieuwe controledienst. En de dienst gaat bij steeds meer bedrijven uit van vertrouwen. Er komt bij die bedrijven meestal geen controleur meer om de boeken in te zien. De fiscus benadrukt dat dat nog maar voor een beperkt deel van de bedrijven geldt. Het idee van de VVD om opnieuw het mes te zetten in ontwikkelingssamenwerking... leidt tot kritische reacties. SP-Kamerlid van Bommel vindt dat de VVD de armen in de wereld de crisis laat betalen. GroenLinksleider SAP stelt dat de VVD het egoïsme laat regeren... En ook D66-Dijden Pechtold heeft geen goed woord over voor het plan van de VVD... om het budget voor ontwikkelingssamenwerking terug te brengen... van 4,4 miljard naar 1,4 miljard euro. Hulporganisatie Oxfam-Novip is onthutst... en zegt dat er met ontwikkelingsgeld wel degelijk resultaten worden geboekt. CDA en GroenLinks willen het vaderschapsverlof... na de geboorte van een kind uitbreiden van 2 naar 5 dagen. De partijen dienen hiervoor een amendement in... bij de behandeling van de verlofwet die wordt mogelijk nog voor de Tweede Kamerverkiezingen in september behandeld. GroenLinks-Kamerlid van Gent dient al eerder een initiatiefwet... voor uitbreiding van het vaderschapsverlof in die stranden in de Tweede Kamer. Het CDA-verkiezingsprogramma bood haar een nieuwe kans. Ik zag in het conceptverkiezingsprogramma van het CDA staan... dat zij ook voor het vaderverlof zijn. Ja, toen dacht ik, dit is de manier om dit opnieuw op de agenda te zetten. En wij zullen nu een gezamenlijk initiatief nemen om dit toch te gaan regelen. Van Heijem en Van Gent willen de kosten verdelen... over werkgevers en werknemers. Die moeten in de CAO's afspraken maken... over de doorbetaling van de drie extra dagen. En ook de fiscus betaalt mee. Bij een bomexplosie in het noordwesten van Pakistan... zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Doelwit van de aanslag was mogelijk een lokale krijgsheer... die de regering steunt in de strijd tegen de Taliban. De meeste slachtoffers waren volgens de politie groente- en fruitverkopers... Of de krijgsheer onder de slachtoffers is, is onduidelijk. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeheist. In het gebied, dat grenst aan Afghanistan, plegen de taliban geregeld aanslagen. De man die gistermiddag in een winkelstraat in Rotterdam-Zuid werd doodgeschoten... is vermoedelijk een 43-jarige man uit Zuid-Amerika. Er is een identiteitsbewijs bij het slachtoffer gevonden... maar een bekende van de familie moet zijn identiteit nog bevestigen, zegt de politie. Waarschijnlijk gebeurt dat morgen. De man werd neergeschoten bij een tramhalte. Veel mensen zagen het gebeuren. De politie denkt dat er zeker twee daders zijn. En die zijn nog voortvluchtig. Het weer wolkenveld en vooral in het westen ook zon. Vooral in de oostelijke helft van het land enkele buien. Het wordt 18 graden aan de kust, 21 in het Binnenland. Morgena. ANWB Verkeersinformatie 1 file op de A15 Golkum richting Nijmegen. Door wegwerkzaamheden staat er uh, 5 kilometer file tussen Waddenooyen en Tiel. Bij Knopendel bent u eenmaal op de A15 en wilt u naar Nijmegen... kunt u het beste Den Bos volgen op de A2, A59 en de A50. Verkeer vanuit Rotterdam kan het beste Utrecht-Arnhem aanhouden... via de A20 en de A12. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 En moeten kinderen voor hun bejaarde ouders gaan zorgen of is dat een taak van de overheid? Vanavond in Debat op 2 om 5 voor half 9 live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Als je de verkeerde trein pakt dan kun je natuurlijk gewoon de rit uitzitten. Maar het is slimmer om zo snel mogelijk uit te stappen. Zo is het ook met beleggen. Als de beurs de verkeerde kant op gaat dan stapt Alex Vermogensbeheer telkens uit... Want vermogensgroei bereik je door soms even niet te beleggen. Zo sta je met Alex Vermogensbeheer klaar om de volgende kans te pakken. Kijk op alex.nl. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De kwaliteit van jouw hbo-studie in één oogopslag. Live muziek van Chris Berry. En nu eerst naar de app Moed ik naar de dokter. Hier zijn Govert van Brakel en Jeroen Stomphorst. Goedemiddag, Gert-Jo van Doornik. Ja, goedemiddag. U bent directeur van de huisartsenpost van Apeldoorn... en heeft een app ontwikkeld met de naam Moed ik naar de dokter. Dat klopt. Uh, zijn er te weinig doktersassistenten? Uh, hoe zit dit? Waar komt het vandaan, dit idee? dat nou, komt eigenlijk vanuit het idee dat we merken dat op de huisartsenpost elk jaar uh, een aantal telefoontjes steeds meer toeneemt. Ja. En in, in 40% van de gevallen blijken de mensen ongerust te zijn of te twijfelen of ze nou wel of niet naar de dokter moeten. En dat zeggen ze dan ook tegen ons. Ze, dan zeggen ze van kijk, ja, ik bel toch maar even, maar ik weet eigenlijk niet of het nodig is dat ik wel of niet naar de dokter moet. Ja, en en dat daarom is prettig, hebben we he? deze app ontwikkeld. En dan, dan, dan, dan worden de mensen gerustgesteld en dan, nou, dan kunnen ze weer lekker aan het werk of naar bed. Of, uh, dat is wel belangrijk hè, dat je iemand aan de telefoon krijgt toch? Nou, natuurlijk, uiteindelijk is het belangrijk dat mensen ongerust blijven en dat deze app daar geen oplossing in kan bieden. Dan moeten ze altijd bellen. Als mensen blijven twijfelen, geven we altijd het advies dat ze moeten bellen. Maar vertelt u eens, hoe werkt de app? Nou, de app is uh, eigenlijk heel eenvoudig gemaakt. De eerste keer dat je hem downloadt, moet je even een paar basisgegevens invullen. Zoals je geboortedatum of je man of vrouw bent en de telefoonnummer van je eigen huisarts. Daarna zie je een poppetje en op dat poppetje kun je dan klikken waar je last hebt. Ik zal een voorbeeld even hoofdpijn geven. Uh -huh. Je klikt op het hoofd. Nou, dan zie je daaronder onder allerlei klachten die met je hoofd te maken kunnen hebben. Onder andere staat er bij hoofdpijn. Dan klik je op hoofdpijn en dan gaat de app een aantal vragen stellen... die je eigenlijk heel eenvoudig met ja en nee moet beantwoorden. Zoals bijvoorbeeld, is de hoofdpijn plotseling begonnen? Hoe, uh, is de hoofdpijn uh, hevig? Is het een stekende hoofdpijn? cetera. En op basis van die antwoorden die je dan geeft... dan geeft de app of een advies of hij verwijst je naar de huisartsenpost of naar de huisarts. De app die weet namelijk hm. hoe laat het is en waar je bent. Dus stel je bent in Groningen... Uh, het is het weekend en de app verwijst naar de huisartsenpost. Dan verwijst hij ook direct door met de juiste huisartsenpost in Groningen. Kijk, nou ja, het kind kan er wel eens doen. Het is uh, het, is, het, is, het is een ei van Columbus bijna, of niet? Ja, dat vonden wij ook. We hadden het ons verbaasd dat er nog niet uh, zoiets was, <lacht> maar... Uh... Uh, uh, u heeft deze app ontwikkeld, uh, maar uh, hoe zit het met de Landelijke Huisartsenvereniging, de Club van Huisartsen, uh, want die, die moeten er wel achter staan, denk ik. Ja. Ja, helemaal mee eens. We hebben ook uh, de koepels uitgebreid geïnformeerd hierover. De Vereniging van Huisartsposten Nederland, waar wij bij aangesloten zijn, die hebben het uh, gezegd dat dat een ontzettend goed idee was dat het eigenlijk iets is waar, uh, waar we op zitten te wachten. En ik ben afgelopen week bij het Nederlands Huisartsengenootschap geweest. En uh, ja, die waren ook zeer enthousiast. En die zeggen ook, nou, wij willen hem heel graag gaan testen. We willen heel graag uh, samen met jou naar de inhoud kijken. En uh, voor de toekomst uh, willen ze eventueel een samenwerkingsverband. Ja, iedereen kan hem gebruiken of is het alleen buur Nee, het is een landelijke app. In heel Nederland is die, is die te gebruiken. Nou, het is, en de app die weet dus waar je bent. Dus als je in Zeeland bent, wordt je doorverweten naar de huisartsbos in Zeeland. En als je in Groningen bent, verwijst hij door naar Groningen. Ja, en, en, en u, u twijfelt er niet aan dat, dat, dat er geen slachtoffers gaan vallen door deze app. Dat er toch wat te gemakkelijk mee om wordt gegaan. Kijk, een huisartsassistent, die kan je natuurlijk horen, die hoort de twijfel in je stem. Of, of dat je, ja. En dat mis je natuurlijk met zo'n app. Ja, nou ja, kijk, wij, wij adviseren ook. Uh, kijk, wat, wat heel belangrijk is om te weten, dat deze app gebaseerd is op de protocollen die gebruikt worden op de huisartsenpost en bij de huisartsen. En eigenlijk door de jarenlange ervaring zijn deze adviezen geschreven. Het is eigenlijk dezelfde wijze waarop de assistent u aan de telefoon de vragen stelt. Alleen nu hebben we de vragen heel eenvoudig geschreven, nee. een heel eenvoudige taal. Hoeveel mensen denkt u, uh, uh, hoe, hoe, hoe, nou ja, het is moeilijk te zeggen misschien, maar wat gaat het opleveren, denkt u? Wat verwacht u? Hoeveel minder gaat er gebeld worden? Nou, wij denken dat uh, het moet natuurlijk eerst als, als een olievlek langzaam over het land uh, moeten mensen hem gaan downloaden. Mm -hmm. En uh, ja, wat ik net al zei, als, als we nagaan dat 40% van de telefoontjes uh, uh, dat mensen twijfelen of ze wel of niet naar de dokter moeten. Nou, al zouden we daar maar een paar procent van weg kunnen halen, dat zal de werkdruk op de huisartsenposten behoorlijk kunnen afnemen. Ja, uh, maar hoe zit het nu? Uh, want u zegt uh, de naam, uh, man, vrouw, uh, geboortedatum invullen enzovoort. Um, maar mijn kinderen hebben nog geen telefoon. nee. Kan ik kan ik die bij mij op de app zetten? Ja, dat kan heel makkelijk. Kijk, de instellingen die u erin zet, die blijven erin staan. Als u zegt van nou, ik wil nu, mijn kind is gevallen, ik noem maar wat, ik wil hem nu maar voor mijn kind doen, dan verandert u de geboortedatum en dan kunt u de app gebruiken. Nou, kind kan er wel eens doen. Appeltje Het is, nou ja, de app van het jaar wordt het misschien wel. Ik hoop het. Nou, heel veel succes ermee, bedankt. Ja, u ook. En de app is te downloaden voor iPhone en voor Android, heb ik begrepen. Allebei, dat klopt, Gert-Jo van Doornik, directeur van de huisartsenpost Avaldoorn. Je ziet ze wel hangen, de vlaggenmasten op straten en pleinen met de schooltas eraan. Hier woont een geslaagd kind. Kind geslaagd voor het examen middelbare school. En dan verder de vervolgstudie. Het valt niet mee om je weg te vinden in bijvoorbeeld het woud van HBO-opleidingen. Een aantal studentenorganisaties heeft er iets op bedacht: een systeem waarin je. Met één oogopslag kan zien aan welke hogeschool uh, jouw eisen uh, uh, voldoen. Studie in cijfers wordt het genoemd. Staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zelstra. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is een beetje VVD-dag vandaag. Vanochtend al Stef Blok. Hè. Uw voorganger in de Kamer, uw voor, uh, voorman. En uh, dat ging over ontwikkelingsgeld. En uh, Wekers over de belastingen. U over het onderwijs nu. Uh, dat systeem, u hebt dat, uh, u hebt dat uh, bekeken. Wat vindt u ervan? Nou, ja, dat is een heel goed systeem. Want. Uh, een grote klacht van, uh, van studenten is dat het voor hen heel moeilijk is om uit die enorme hoeveelheid informatie die ze van instellingen krijgen om daar uh. een, een vergelijking tussen te maken. En met deze studie en cijfers heb je op een aantal kernpunten uh, die vergelijkbaarheid geregeld. Ja, u hebt in Nijmegen ook neem ik aan, studenten gesproken waar dat ja. programma uh, werd gepresenteerd in Nijmegen. Wat vonden zij ervan? Maar nou, die zijn er blij mee, omdat uh, uh, uh, ja, ze zijn toch zoekende van wat moet ik gaan doen. En is een opleiding, als ze die dan al uh, gekozen hebben, nou het beste te doen in, uh, de, bij de hogeschool in plaats X of in plaats Y. Um, ja, en, en dat willen ze dus vergelijkbaar hebben. En met deze ja, app zou ik bijna willen zeggen, naar aanleiding van het vorige gesprek, kan dat. Ja, want uh, het komt nu vaak voor dat... Uh... HBO-studenten denken, oh jee, dit is toch niet de studie, daar krijg ik spijt van, daar moet ik van af. Hoe vaak komt dat voor? Hebt u dat in getallen paraat? Nou, dat is uh, heel verschillend bij, uh, bij opleidingen, maar er zijn opleidingen uh, waar dat uh, soms zelfs naar voorbij de uh, 40% gaat. Er zijn opleidingen, uh, gemiddeld uh, is het ongeveer een kwart van de studenten. En dat is, is echt veel te veel. En dat kost uh, enorm veel, uh, veel maatschappelijk kapitaal. Ja. En dat kost vooral die studenten... Gewoon een studiejaar. En dat is doodzonde. Ja, dat is, dat is absoluut waar. Uh, het nieuwe systeem is gemaakt door uh, studentenorganisaties. Je zou verwachten dat, uh, dat scholen zelf met zo'n systeem waren gekomen. of, of via de HBO-raad. Waarom is dat niet gebeurd? Weet u dat? Nou, instellingen willen natuurlijk graag uh, uh, studenten werven. En dus ook uh, uh, zorgen dat uh, de informatie die zij geven. vooral uh, toeleidt dat studenten naar hun instellingen gaan. Zitten we dus misschien uh, niet altijd uh, vanuit een soort van natuurlijke beweging. Nee. of vergelijkbaarheid te wachten. En daarom vind ik het ook juist zo heel goed. dat uh, de HAN, de Hogeschool, Saxion en Winder zijn. dat die uh, vier hogescholen nu hebben gezegd. wij gaan die stap wel zetten. En uh, dat zijn er nog maar vier. Ja, precies. En, uh, wat mij betreft. Uh, uh, moet als wij in 2014 de inschrijfdatum. voor uh, aankomende studenten vervroegen naar mij, dan moeten alle hogescholen en universiteiten uh, een vergelijkbare uh, informatie verschaffen, zodat studenten echt in de volle breedte kunnen vergelijken. En als u zegt dat moet, uh, op welke wijze gaat u dat dan afdwingen? Nou, uh, wat ik het goede vind dat deze instellingen nu eerst zelf de stap gezet hebben. Uh, uh, ik heb uh, richting Hbo Raad en VS nu al in een eerste stadium aangegeven, dat ik verwacht dat ze het beet zullen doen. Uh, en zij, uh, uh, dus ik hoop in eerste instantie dat ze het zelf doen. Hoef ik er? Uh, uh, niet allemaal regelgeving op te zetten. Uh, maar als men het iets zelf doet, uh, ja, dan zal uiteindelijk uh, in ultima forma de, de overheid toch daar dwingend in optreden. Omdat het alleen maar zin heeft voor studenten als ze ook alle opleidingen kunnen vergelijken. En niet slechts de opleidingen van vier hogescholen. En nogmaals, daarom is het ook heel goed dat deze hogescholen de eerste stap hebben gezet. Nou ja, het is daarom ook zo goed. Want u weet als geen ander de, de commotie bijvoorbeeld rond de opleidingen aan in Holland of aan, aan Winderschuim, die ter discussie kwamen. Dus het is wel heel erg van belang dat studenten een kwaliteitskeuze kunnen maken. En dat verdienen studenten ook. Uh, uh, het is hun toekomst. En zij moeten dus weten waar ze aan beginnen. En daarom moeten we zorgen dat ze alle informatie uh, beschikbaar hebben. Dat is. Uh, al veel beschikbaar. Uh, ze kunnen studiekeuzegesprekken straks uh, gaan voeren bij de instellingen. En dus nagaan van wat betekent die, uh, die opleiding. Ze kunnen uh, op wwwstudie studie de 1, 2, 3 heel veel informatie vinden. Ja. Maar het leuke van studie en cijfers is dat je daar in één A4'tje echt alle kerncijfers hebt. Zo van wat, wat is nou je toekomstige salaris, uh, ja. uh, wat zijn je baankansen, uh, wat is het nou het rendement van de studie. Dat vind je daar. Studie cijfers en cijfers zijn nu wat u betreft zo snel mogelijk uh, voor het gehele hbo-veld. En een stapje verder nog, wetenschappelijk onderwijs misschien? Voor een hoger onderwijs, uh, dus dat betekent ook de universiteiten. Uh, omdat de, de klachten van studenten gingen uh, uh, niet alleen over hogescholen, ook over universiteiten. Uh, en de student verdient het dat uh, hij of zij de juiste informatie op een overzichtelijke manier krijgt. En dus moet iedereen daarin mee. Hey, Dank u wel, uh, Halber Zijlstra, staatssecretaris van Onderwijs. Graag gedaan. De Radio 1 sportzomer met op zaterdag altijd live muziek. Vandaag verzorgd door Christel de Haak met haar band, maar misschien beter bekend als Chris Berry. Daarover later meer. Eerst luisteren. Chris, uh, Chris Berry live. Precisely when you caught my eye Give me your love and it's almost as if You and I walking on a love trip There's something about the air I feel the temperature rising My body's dancing but the heat's romancing on me En we horen hier nog een paar keer deze middag. En we gaan natuurlijk nog met ter praten. Uh, het is tijd uh, voor de nieuws en sportquiz. Deze zomer gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week vandaag. Wie zit er tegenover ons gehoord? Dat is uh, Jasper Kuijzer, 34 jaar. Dag Jasper. Dag. Welkom. Uit Utrecht. Heb je de kranten bestudeerd vanochtend? Uh, ik heb mijn best gedaan. Ja alle, ja, alle kranten bekeken, ja. uh, het voetbal bij, me, bij, bij elkaar uh, weten te houden. Ja, je weet het, uh, dit is de, de, quiz, uh, de nieuwsquiz uh, in de sportzomer. En op zondag spelen we de finale. Hè. We gaan zeven dagen in de week door. En dan moeten we morgen maar zien wie de 300 euro meepakt. Je, je hebt een zware opgave. Hè. Ik heb het gehoord. 144 punten ja. maandag gescoord. Dus uh, Jasper, we gaan beginnen. Veel ja. succes. Dank je wel en Anders is er alleen maar angst en boosheid onder de mensen. En dat is het begin van het einde. Natuurlijk, de afspraken die er gemaakt zijn met Griekenland, daar moet opnieuw over onderhandeld worden. De Grieken mogen morgen alweer naar de stembus voor de parlementsverkiezingen... omdat de politieke partijen er onderling maar niet uitkomen... is het weer de beurt aan de gewone Griek om een keuze te maken. Een nieuwe keuze. Dus de verwachting is, dit is de vraag 1... de verwachting is dat er morgen twee partijen zijn die gaan winnen... namelijk de Nieuwe Democratie en een Radicaal Linkse Partij. Hoe heet die partij, die Radicaal Linkse Partij? Syriza. Helemaal goed. Naar verwachting. 17-18% van de stemmen. Syriza en de ND, Jasper, staan lijnrecht tegenover elkaar. Syriza wil alle afspraken die met Griekenland gemaakt zijn overboord gooien. Uiteindelijk betekent dat Griekenland uit de euro. Welke term wordt er gebruikt voor het verdwijnen van Griekenland uit de euro? Daar moet ik een antwoord op schuldig blijven. Dat antwoord luidt: Grexit staat voor Griekse exit. De sportvraag het rommelde gisteren flink tijdens een EK-wedstrijd. Niet op het veld, maar in de lucht. De wedstrijd werd door het noodweer gedwongen, een uur lang stilgelegd. Maar welke wedstrijd was dat? Dat was Oekraïne-Frankrijk. Goed zo. De wedstrijd werd stilgelegd op gezag van een Nederlandse scheidsrechter... uit Oldenzaal. Hoe heet die scheidsrechter? Björn Kuipers. Ja. Dat voor, dat voor het, het eerst, Dat zo'n wedstrijd werd stilgelegd, trouwens, door noodweer. Ja, Bijzonder. Maar al af. Je hebt drie punten, Jasper. En we gaan verder met een vraag Vijf of vier? Nou ja, weet nee, je. Uh, uh, drie punten vanuit vier. Heel goed. Hm. Ja, ik moet het wel zelf bijhouden. Uh, we gaan een fragmentje laten horen. De vraag is, wie is er aan het woord? Maar U vertegenwoordigt -ver toch niet een roddelblad of wat? Of wat? Een U vertegenwoordigt de NOS, dat is toch een sportprogramma of niet? Toch niet dit soort vragen? Wat moet ik daarmee? Bij een makkie voor Jasper, wie is het? Uh... Ja, dat is Dick Advocaat. Ja, hij was uh, gisteren uh, nogal gepiekeerd, een beetje geërgerd, een beetje overdreven, vond ik. Maar goed, wie ben ik? Uh, Dick Advocaat. Het is in ieder geval goed, daar gaat het om. Ja, Rusland neemt het vanavond op tegen Griekenland. Hoe heet de bondscoach van de Griekse ploeg? Het is een Braziliaan. Uh... Dat klopt. Hm. Nou, nee. nou, dat is dat maar een goede vraag, hè? Het is een Portugees. Oh, ja. Het is een Portugees. Ja, ja de ja. tijd is op. Het is Fernando ja. Santos. Santos ja. Goed, de volgende vraag. Dan, uh, daarmee kan je je score nog even flink opvijzelen. Uh, vier hints krijg je. En uh, iedere hint uh, meer kost je een punt. Vier punten in totaal te verdienen. En vandaag hints over een onderwerp. We zoeken een onderwerp. We beginnen nu. Vier. Als je mij wilt zien, moet je niet de boot missen. Volgens mijn naam ben ik overal. Oerol. Heel goed. Helemaal goed. Voor drie punten, Oerol. En ja, je moet er natuurlijk heen, hè? want het festival is op Ter Schelling. 31 e editie is alweer gestart. En het is ook bedacht door een middenstander van Ter Schelling. Zeven, zeven punten, Jasper. Uh, dus dat wordt ook de factor waarmee we de volgende ronde gaan. Dat, dat is helemaal niet vluggen. slecht, maar je moet wel flink ja, in de boks. in ronde 2. Inderdaad, dat is heel lastig. Dat wordt lastig. Uh, maar ja, weet je, het is net als met oranje. Niks is uiteindelijk onmogelijk, zolang je nog Precies. aan de draad hangt. Groovy people, I like to be around. He's got an ego I don't like to sit around and hold a conversation With somebody who don't know the where he wants to go Give me the simple life, full of fun and joy Can't you see I'm just a people country boy And I like groovy people I'm talking about groovy down. an yes. attitude and things I've done been through all of that baby and I know the bad feelings that it brings Give me the simple life full of fun and joy Can't you see I'm just a people country boy I, I, I, I like groovy people I'm talking about a groovy down home people With. I'm talking about a people that ain't going on no ego trip I'm talking about people that know how to love one another I'm talking about people that know how to love their brother Talking about people who know how to get together I'm talking about people. Lurals, groovy people. Jasper Keizer, uh, voor de tweede ronde, Jasper. Zeven punten, de vorige verzameld, dat wordt je nieuwsfactor. Dat betekent dat je 21 vragen die nu komen... in ieder geval goed moet beantwoorden binnen de tijd die ervoor staat. Wil je... Wil je nummer 1 worden? Maar 10 is al genoeg, heb ik begrepen. <laughs> ja, want je hebt, uh, je hebt dan een uitgangspunt, uh, begreep ik. Ja, mijn vader heeft ooit meegedaan en die heeft ooit uh, 68 punten gehaald. Dus, dus. oké, okay, nou ja, dan uh, zou ik zeggen 14. 14 goed, ja, dan kom je in ieder geval gelijk. Ja, ja. Jasper, je bent er klaar voor. Tweede ronde Nationale Nieuwsquiz met uh, de Nieuwsfactor... die we zojuist hebben vastgesteld. De nieuws en sportquiz. Hoe heet de satelliet die de rand van ons zonnestelsel heeft bereikt? Voyager. Goed. De VVD wil 3 miljard bezuinigen op wat? Ontwikkelingshulp. Van welk land heeft Generaal van Um een hoge onderscheiding gekregen? Australië. Goed. In welk land zijn oudste godtekeningen ter wereld ontdekt? As, Spanje. De Burmese politica Aung San Suu Kyi heeft vandaag, haalt vandaag eindelijk haar Nobelprijs op. In welk jaar heeft ze die gekregen? 2003. 91. In welk land wil de maker van computerspelletjes Angry Birds een pretpark openen? Finland. China. Hoe heet het Amerikaanse voedingsconcern dat na 60 jaar weer Birma, daar in Birma gaat investeren? Coca-Cola. Wat, Wat, ja, Wat voor soort vervoermiddelen heeft Suriname van Iran gekregen? Een trein. Een tractor. Hoe heet de prijs die kunstenares Marlene Dumas heeft gewonnen? Pas. Johannes Vermeerprijs. Tot, ja. tot hoeveel jaar cel is de Amerikaanse fraudeur Stanford veroordeeld? 100 jaar. 110. In welke gemeente is de voordracht van een omstreden VVD-wethouder... tegengehouden door het CDA? Wassenaar. Roermond. Met welk voorwerp heeft een uitvinder beter bereik... voor de mobiele telefoon mogelijk gemaakt? Peperclip. Paraplu. Welke radiopresentator scoort een grote hit met zijn parodie op het EK-nummer... ben je ook voor Oranje? Twin Evers. Heel goed. Welke behandeling wordt niet meer voor goed voor vrouwen boven de 43? IVF. Dat is ook goed. We zijn door de tijd heen, Jasper. Het begin en het einde was erg sterk. Ik kom op 5. Tussenin een mindere uh, minder fase. 6 keer 7. Ik ben Eie. bang dat je vader vanavond uh, ja. zegt, jongen, jongen. Ja. <laughs> Schande. 42 nou, punten. Uh, ja. Jasper. Het is, alles. het is niet anders. Het is niet anders. Het is zoals het is. Je krijgt wel uh, natuurlijk uh, de prijzen mee. die uh, uh, horen bij het bereiken van de studio al. Uh, dat betekent uh, een boek over andere tijden, sport. Uh, Jurgen Leurdijk en Dirk-Jan Roeleven schreven dat. En twee kaarten voor hier de beeldengeluid Experience. En als mensen denken: hé, hey, leuk spelletje in de Radio 1 Sportzomer. geef u op, schroom niet. Doe mee aan de Radio 1 Nieuws en Sportquiz. Mailtje sportzomerradio1.nl. Of... Uh, ja, nee, dat lijkt me ook wel genoeg. Gewoon, ja, toch? Uh, gewoon modern ja, okay. mee. meer kunnen we niet Jasper, doen. Jasper, dankjewel. Ja. Leuk dat je er was, Jasper. Jasper ja, bedankt keizer. Het is uh, bijna half twee, tijd voor het NOS Nieuws. Gert Kluk. In Oslo is de ceremonie aan de gang bij de Burmeese oppositieleider... Aung San Suu Kyi alsnog de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Die was haar 21 jaar geleden toegekend. Ze durfde toen de prijs niet op te halen... omdat ze bang was dat ze niet meer mocht terugkeren van de militaire machthebbers. Haar jarenlange huisarrest werd eind 2010 opgeheven. China heeft voor het eerst een vrouw ruimte ingestuurd. Liu Yang is een van de drie bemanningsleden aan boord van de Shenzhou-9-capsule... die met succes is gelanceerd. Liu Yang is een piloot van de luchtmacht. De kroonprins van Saudi-Arabië is overleden. De 78-jarige prins Nayef verbleef sinds vorige maand in Genève voor medisch onderzoek. Waar hij aan is overleden is niet duidelijk. De titel van kroonprins gaat nu naar zijn jongere broer, de 76-jarige prins Salman. De Saudische koning, Abdallah, is 89. CDA en GroenLinks willen het vaderschapsverlof... na de geboorte van een kind uitbreiden van twee naar vijf dagen. De partijen dienen hiervoor een amendement in... bij de behandeling van de verlofwet. Die wordt mogelijk nog voor de Tweede Kamerverkiezingen... in september behandeld. Het is de bedoeling dat vaders bij opname van het verlof... via de fiscus in ieder geval 50% van het minimumloon krijgen. Werkgevers en werknemers moeten in de CAO's afspraken maken... over de rest van de kosten. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Een bijzonder moment in Oslo. Alsnog haalt de Birmeese oppositieleider Aung San Suu Kyi de Nobelprijs voor de Vrede op. En er wordt vandaag gestemd in Egypte. Daar meer over zometeen. Eerst muziek. Covered slopes and frozen noses, frozen toes. The frozen city starts to glow, and yes, they know that. Gina Spector, don't leave me, ne me quitte pas. Uh, en het is geen cover van Jacques Del, zelfgeschreven nummer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Marietje uh, Schaken, goedemiddag. Van D66. ga uh, graag even met u praten samen met Jeroen over uh, de situatie in Egypte. Tweede ronde van de presidentsverkiezingen is daar uh, vandaag en morgen aan de gang. Het gebeurt tegen een bizarre achtergrond. Het Egyptisch parlement is naar huis gestuurd. De nieuwe grondwet laat zich uh, uh, nog even niet zien. En het leger uh, is feitelijk uh, de baas. U hebt veel contacten, begrijp ik, uh, in Egypte. Uh, hoe is het uh, mogelijk, kunt u dat uitleggen... dat het daar zo rustig is gebleven... na die door mij net genoemde uh, bijzondere ontwikkelingen? Nou, ik ben de afgelopen uh, anderhalf jaar inderdaad ook een aantal keer... in Egypte geweest om zelf te kijken hoe het eraan toe is. En uh, ik denk dat mensen vooral verslagen zijn, moe zijn... en een heel groot deel van de Egyptenaren ook wil... dat het leven weer normaal wordt. Dus dat ze echt denken, wat krijgen we nu weer voor uh, wending aan het verhaal? Uh, en wat kunnen we daarvoor invloed op uitoefenen? Uh, je ziet dat er twee kampen ruwweg tegenover elkaar staan. Eigenlijk de moslimbroederschap en het oude regime en het leger. En uh, nou, de liberale geluiden en uh, de mensen die uh, vooraan liepen in een revolutie... voor mensenrechten, hm. vrijheid en eerlijke kampen... Ja, maar mag, die zijn eigenlijk helemaal weggevraagd. even onderbreken? Uh, daar komen we straks nog uh, graag even op terug op wat u ja. zojuist zei. maar. Uh, het feit dat de mensen het zat zijn blijkbaar, dat ze niet meer de puf hebben om op het Taghiërplein uh, te gaan staan. Betekent het dat het uh, oude regime daar min of meer gebruik van maakt, van die situatie? Ja, zeker. Die onrust, stoken en ook heel veel geweld wat er gebruikt is tegen demonstranten de afgelopen periode. Uh, dat boezemt natuurlijk angst in bij mensen en dat begrijp ik heel goed. Nog twee kandidaten zijn er nu over. Een van het oude regime en een van de islamisten voorheen stonden dus inderdaad uh, uh, daar te demonstreren. Op het plein natuurlijk, al die mensen. Dat hele Tagrierplein uh, zit, uh, zit vol. Maar waar zijn die mensen nu? Die, die zijn hier inderdaad lam geslagen? Nou, voor een deel wel. Ik denk ook dat een deel gewoon echt bezig is en met gaan ze wel de kiezingscampagne. En gaan ze wel kiezen Nou, ik denk dat de moslimbroederschap zeker gaat kiezen. Um, en uh, ik denk ook dat een deel van de mensen... Uh, afwacht wat er gaat gebeuren en dat het niet uit te sluiten valt dat er ook een deal komt tussen deze twee grote kampen. Dus dat de moslimbroeders hm? niet terug willen de gevangenissen in, waar ze natuurlijk onder Mubarak-regime uh, veel hebben gezeten. En dat ze denken, ja, we zijn van elkaar afhankelijk tot elkaar veroordeeld wellicht. Uh, misschien moeten we dat gewoon uh, uh, goed afspreken, zodat het land ook niet in een totale blijvende confrontatie hm. terechtkomt. Dus dat iets... sluit ik niet uit. Dat kan nog iets goeds opleveren wellicht. Nou goed, ik bedoel dat zijn natuurlijk achterkamertjes, uh, deals van, de, van het grootste kaliber. Goed zou ik dat niet willen noemen. Ik denk alleen dat het wel voor de hand ligt. In het verleden zijn er ook deals gesloten tussen het Mubarak regime en de moslimbroederschap. Mm -hmm. En uh, ik hoor van mensen in Egypte die ik spreek dat de, ja, dat de angst om terug te keren in de gevangenissen... en de hardheid van het regime als ze niet maar... met elkaar eruit komen ook uh, ja, veel vrees ja, oppakt. Wat is dan het alternatief hè, inderdaad? En kijk, een... een... Opbouw van een democratie na zoveel jaar dictatuur en een transitie duurt altijd lang. Ja. Uh, toen we daar afgelopen maand waren met een delegatie van het Europese parlement had ik ook een Roemeense collega bij me. En merkte je dat Egyptenaren heel erg nieuwsgierig waren naar haar ervaringen uit Roemenië. Waar na de dictatuur uh, ook nog mensen van het oude regime zijn teruggekomen voordat er pas echt een transitie plaatsvond. Dus ik hoop vooral dat het leerproces en het open debat... en uh, nou ja, de opbouw van een echte, volwaardige democratie doorgaat. En niet de kop in wordt gedrukt door deze uh, vreemde wendingen en machtsvertonen. Mevrouw Schaken, u, u roept de buitenlandvertegenwoordiger van de EU... Uh, Ashton, Catherine Ashton op om naar Cairo te gaan. Wat uh, heeft zij daar te zoeken? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat Europa laat zien hoeveel waarde wij eraan hechten wat er in Egypte gebeurt... dat wij Egypte een belangrijk land vinden, dat is het... in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. En uh, ik denk dat het goed is als Catherine Ashton... als hoogvertegenwoordiger van het buitenland- en veiligheidsbeleid van de EU... naar Egypte gaat, om het gesprek ja. aan te gaan... Uh, en te vertellen dat wij uh, die voortgang van democratische transitie... Zeker. Buiten gewoon belangrijk maar laten we vinden. zeggen, dat is, dat is de, de Europese visie op haar gang... maar wat zeggen de Egyptenaren op haar komst? Wat denkt u dat, dat zij daarvan vinden? Niet zozeer de maar wel de mensen die het ook min of meer voor het zeggen hebben? Nou, ik, ik neem aan dat ze haar gewoon zullen ontvangen. Ja, en er tuurlijk. zijn ook nogal wat afhankelijkheden. Nee, maar de vraag heeft het is, is meer, heeft het, nut? heeft het nut haar komst? Het heeft altijd meer nut dan niet te komen. Want hmm. uh, uh, zo'n isolement of een soort uh, wegwijven van het belang van Europa... dat uh, moeten we niet zomaar... Uh, laten gebeuren. En daarbij hebben de Egyptenaren ook heel veel te winnen bij bijvoorbeeld meer markttoegang tot onze markten voor hun producten, uh, het eventueel kwijtschelden mm. van een aantal internationale leningen. Dus er is zeker voor de Egyptenaren ook een belang. En voor Europa is dergelijk financieel belang heel duidelijk gekoppeld aan hervormingen op het gebied van democratie, respect voor mensenrechten en minderheden. Goed. Marietje Schaken, Europarlementariër D66. Dank voor uw uitleg. Dank u wel. De 80e editie van de 24 uur van Le Mans wordt een prooi voor Audi. Autosport hebben we natuurlijk over. Het kan haast niet anders dan of Audi wint. Grote concurrent Peugeot doet vanwege de crisis namelijk niet eens mee. En uh, gevolg is dat Audi het rijk alleen heeft. Bijna in die legendarische lange afstandsrace. En een Duitse zegen kan een oranje tientje krijgen. Dat willen we weten. Want er werkt namelijk een groepje Limburgse monteurs mee. We hebben start nummer 3. Dat is uh, de auto met Marc Cheney, uh, Loic Duval en uh, Romain Dumas. Daar zitten in totaal drie Nederlandse jongens op. Louis in de Rijp heeft een eigen bedrijf, Linder Racing. Ja. Uit Venray. Ja. Wanneer de auto nummer drie binnen is, dan zie je mij op de linkerzijkant van de auto in de duiken. Tijdens de uh, pitstops ben ik uh, um, verantwoordelijk voor het de gordels vastzetten van de rijder. Die zit met zes gordels vast. En de rijder die in die raceauto zit, die zit helemaal opgekropt. Die kan amper zien eigenlijk waar zijn middel is. Dus ik help hem daarbij de gordels vast te zetten. De radiokabel in te pluggen. En uh, bijvoorbeeld te voorzien van nieuwe drinkfles en ruitersproeierfles. Ja, mooie, uh, mooie klus hebben we voor Audi uh, Sport. Dat zetten we met een paar jongens uh, um, de R18 in om uh, ja, te kijken of we Le Mans kunnen winnen. We zetten met een paar jongens de R18 ja, in. Ja, ja, met een paar mannen. Uiteindelijk zijn het er wel toch wel... Uh... Over de 150 man die Audi Sport totaal hebben ingehuurd... of het nou net als wij zijn zeg maar uh, vanuit Nederland of we hebben Engelsen erbij. Overal hebben ze mensen gezocht en gevonden. Hoe komt iemand uit Venray daar terecht bij die almachtige Duitsers? <laughs> ja, die altijd Le Mans winnen. Ja, die altijd Le Mans winnen. Dat is 4-4 gegaan. Dit, uh, dit doen we als freelancers. Dus we worden ingehuurd. Hè. Met mijn bedrijf worden we ingehuurd. Linden Racing heeft niet zoveel werk kunnen vinden in Nederland afgelopen winter. En iedere, iedere winter is een raceteam eigenlijk wel op zoek naar werk. Ja, en nu nog wat meer, want het is crisis, ook in de ja. autosport. Ja, ja, ja, ja, waar eerst dertigtal auto's aan de start stonden, staan er nou vijftien. En iedereen duikt daarop als raceteam zijn, zeg maar. En ja. Ik werk natuurlijk niet voor niks. Maar dan is het wel extra prettig als de omstandigheden zo moeilijk zijn... Ja. dat je dan een deal sluit met een team dat zo enorm favoriet is. Ja. Dat ja. zo domineert al tien jaar in Le Mans... dat die 250.000 toeschouwers het eigenlijk ja. al een beetje zat beginnen te doen. Ja, ja, ja, inderdaad. Er zijn te weinig andere fabrikanten. Helaas, dat vind ik ook echt erg jammer... dat, dat bijvoorbeeld Peugeot van de, in de winter heeft besloten... Om, om niet verder te gaan met een uh, Le Mans project. Ja, de grote uitdager jarenlang oh. van ja. Audi. Ja, Ze praktijk. moesten en zouden winnen ja. en steeds ging het misjaar. Het is een keer gelukt. Maar het is vaker mislukt. Ja, ja inderdaad. Ja, we waren gewoon een stuk beter gewoon vaak al. Hè? Peugeot is weg, want het gaat heel slecht bij PSA. Het concern van Peugeot en Citroën. Dus dat is eigenlijk ook wel logisch. Want dan is Autosport al snel geld verslind. Ja. Zo heet dat dan. Oh, ja, mij is te oor gekomen dat het project al helemaal klaar was. Dat de auto's, hè, bijna ieder jaar ga je nieuwe auto's bouwen. Lichter, sterker, sneller. Dus die auto's, die had Peugeot al klaarstaan. Maar het is slecht voor het imago om dan aan Le Mans mee te doen. Ja. Als je moet bezuinigen ja. en de fabriek dicht ja. moet. Ja, precies. Dat is het verhaal. Ja. Voor de wedstrijd is dat natuurlijk heel vervelend. Want jullie strijden ook liever met een echte concurrent dan tegen jezelf. En eigenlijk met vier Audi's aan de start kun je maar twee dingen constateren. A. Welke van de vier gaat winnen. Uh -huh. B. Als het niet lukt, dan verliezen ze van zichzelf. Ja, natuurlijk willen we winnen. Maar niet enkel en alleen uh, met z'n vieren vooraan staan. Wow. Het is een beetje magie, hè, de 24 uur van Le Mans? Ja, ja dat is zeker. Een beetje zeker. Michel van Ja, ik leef weer op als ik zo buiten de pitboxen rondloop. Omdat wij, wij zien die 250.000 man ook niet. Hè? We zien er maar een paar duizend voor ons op de tribune. Van de rest heb je niet zo'n idee wat er allemaal op de terreinen gebeurt. Concerten zijn er, kermissen, ach, overal zijn tentjes en worden feesten georganiseerd. En heel veel mensen kijken naar de race met hun ogen dicht. Ja, Inderdaad. Ja. En jullie af en toe ook hè? Ja, om de zoveel tijd dan val je wel uh, toch wel in slaap. Je kent het uh, soms niet van winnen. Ja. Het zijn de favoriete momenten van de cameraploegen. Monteurs ja, ja, die in slaap vallen met de helm op. Ja, ja, en dan ja, in de ja. meest onmogelijke houdingen in ja. de pitbox liggen. Knikkenballen. Ja, ja, ja. Zo ben ik ook uh, die keren dat ik op televisie was, was slapend. <lacht> zo'n auto komt om de drie kwartier binnen. Ja, net daarvoor daar krijg je weer zo'n adrenaline rush. Dan komt de auto binnen. Dan moet je lichaam weer een beetje die linie afbouwen. Ja, en dan heb je net tijd genoeg om 20 minuten te slapen. Audi monteur Louis in de rijp. In een bijdrage van onze eigen Louis, Louis Dekker vanuit Le Mans. Race daar in Le Mans start om drie uur. En we hebben weer een live muziek. U hebt al Erik als met haar muzikanten gehoord. En hier ze voor een, voor een tweede ronde. Gaan jullie gang. feng. What you gonna do I'm not gonna be forever loving you And I'm not gonna guess how my life would be I'm asking now, answer ASAP I understood the girl next door Took you out for a fast romance I never thought in my life Could it be she ever stood a chance Last night I sat with your lady friend She said it's not so bad me tougher than a sturdy scout i never thought my darling dear there's nothing i can't do without you tell me we're a fortress and really i'm impressed But frankly dear i don't see how that helps us in this mess hier in de studio van de Radio 1 Sportschanger. Hartelijk welkom. Kom even zitten, Chris, dan kan, kan ik je... wil je beter zitten. verstaan. Ja, ik zei al... Pardon. Uh, Christel Daak, want zo weet je echt, hè. Maar klopt. zo wil je natuurlijk niet genoemd worden. Chris maar, Berry, uh, zo, zo kennen we je in ieder geval uh, als artiesten. Um, ik denk dat mijn vader... Ik heb twee vaders. Oh. Um, en uh, mijn vader De Haak, die, die zou er heel uh, blij mee zijn. Ja, maar de andere vader misschien weer niet. Dan krijgen we dat maar weer. Verdeel het een beetje. Hey, um, uh, 30 jaar oud. Klopt. Je maakt muziek. Het is ook een moeilijke 2-in-1 uitzending. <laughs> De, okay. je, je, hmm. maakt, je maakt muziek uh, uit, uit, ja, met, met uh, een jaren 50 geluid eigenlijk. Een uh, 60 beetje? misschien. Jaren ja, 60. 50, 60. Ah. Maar dan van nu. Maar dan. Is dat iets. Hoe, hoe, hoe kom je. Hoe, hoe, waarom, waarom maak je deze muziek? Dit Omdat geluid? Als je het leuk vindt heel simpel. Ja. Ja. Maar komt dat er, er ergens vandaan? Of? Ja, gewoon muzikale invloeden. Ja. Um, ja, maar heel luister je jezelf naar? Of ja, heel je... erg zuidelijk VS qua ja. invloeden. Um, ik moet zeggen dat ik uh, dit ook wel met Paul deel. Dat is ook de reden waarom we samen zijn gaan werken. Liedjes hebben geschreven en deze band hebben gevormd. Zeg maar. hey, het gaat hartstikke goed met je. Uh, je. Je stond al op North Sea Jazz. En er is een nieuw album uit, Marbles. Ja. Vertel eens over het album. Waar, waar, waar, waar, waar gaat het over? Want je schrijft de nummers zelf. Uh, ik uh, schrijf de teksten. En uh, dat is de basis geweest voor zeg maar, het verhaal dat we vertellen. Mm -hmm. Maar het is heel erg um, een, uh, een samenwerking eigenlijk met uh, Paul Willemsen. Dat is de gitarist. Hij is hier ook vanmiddag. En, um, uh, ja, en samen hebben we ja, dit eigenlijk gewoon gemaakt hier omheen. Ik denk dat we gewoon heel veel gemeenschappelijke invloeden hebben gedeeld, denk ik, zoiets. Ja. Um, en hij iets meer witte kant en ik, ik iets meer <laughs> warme zijdelijke kant. Ja, want jij komt niet. van Antille, Antillen. Ja, ja, niet, niet <laughs> uh, ja, voormalig. Niet iedereen heeft een webcam aanstaan. En je kan het misschien ook wel horen, natuurlijk. Uh, uh, er gaat mooie dingen gebeuren. Uh, ve veel, veel, veel spelen hier. Maar je gaat ook, begrijp ik, naar Londen in aanloop naar de Olympische Spelen. Klopt, over sport gesproken. Juist. Ja. Wat, uh, wat, wat, wat, wat voor festival is dat? Waar ga je spelen? Nou, in Londen is ja, <laughs> is he. een heel groot festival... Uh, in het teken van uh, de Olympische Spelen. En uh, ja, het is een onderdeel van een onderdeel van een onderdeel. Okay. Ik hoor zeg maar bij de... Uh, ja, ze, ja, veel continenten, uh, zeg maar zes continenten, zes stages... En uh, binnen de Americas Stage hebben ze bijvoorbeeld een, een Caribbean Stage. Mm -hmm. En uh, zoals de mensen in Londen zeggen: every single Caribbean island will have a representative artist, zeg maar. En toevallig hadden ze voor de Antillen nog geen. Uh, nou, kom eens. Zoiets. <laughs> Heel bescheiden. Heel bescheiden. Hey, nou, hartstikke goed dat je er bent. We horen je nog een keer of drie volgens mij. Ja. Yeah. Hartstikke goed. We gaan nu snel naar jouw overbuurman, want ja. Tom wat hek zit al klaar. Want je mag weer klagen, Tom. Uh, ja, als ik, ja, nee, je mag weer klagen. Vanaf uh, nu, zo'n beetje, mogen mensen weer bellen met uh, klachten. Maar ook uh, vrolijke verhalen. Dat gaat allemaal hartstikke goed. 0800 uh, 1101, 0800 1101. Uh, voor al uw wensen, klachten en soortige zaken. Vanavond Polen-Tsjechië in Wroclaw. Wroclaw, zult u zeggen? Wroclaw, dat, ja. Wroclaw. Ja, dat was toch het vroegere Breslau. Ja, ooit was Wroclaw een Duitse stad. Na de Tweede Wereldoorlog werd de stad aan Polen gegeven. U weet dat uit uw geschiedenislessen natuurlijk. Compensatie was het voor de oorlogsschade. Een stad waar de verdreven Polen terechtkwamen. Een portret van Wroclaw-Breslau, gemaakt door Michiel Drieberg. De stad is prachtig gelegen aan het riviertje De Oder. Wrocław is de stad van de verdrevenen, de verdriebenen. Na de Tweede Wereldoorlog werden de winnaars beloond en de verliezers gestraft. En Stalin had gewonnen en dus mocht hij het oosten van Polen hebben. Ter compensatie kreeg Polen een flink stuk Duitsland. In feite werd Polen dus een paar honderd kilometer naar het westen geschoven. Het Duitse Breslau werd een Poolse stad en omgedoopt tot Wrocław. Het is nog niet voor heimat, ja. Waar je geboren bent, daar is je heimat. Dat is zo en dat blijft zo. Maar het is al zo lang geleden. We zijn in 45, 46 ouds geweest. Het is allemaal verloren en dat moeten we respecteren. Het is nu helemaal zo. Het is gewoon zo, ja. Dit is de Wrocław City Tour, de toeristische nostalgische strassenbaan. En daar ontmoet ik Adelheid Voogd. Ze is 84 jaar en komt uit Noord-Rijn-Westfalen. Of nee, toch? Uit de omgeving van Breslau. Een Heimattoeriste op zoek naar haar wortels en haar jeugd. Ik heb een heerlijke kindheid... Ik heb een heerlijke jeugd gehad hier in Silesië. We waren allemaal erg heimatverbonden, zoals wij Duitsers dat hier allemaal waren. Die verdrijving gooide ons hele leven overhoop. Het was een vreselijk moeilijke tijd, zeker voor mijn ouders. Het ergste was dat ze ons in het westen van Duitsland helemaal niet graag zagen komen... Dat was erg zwaar. Ze zouden ook niet graag opnemen, dat was wel heel schwer. De nieuwkomers in Breslau waren Polen uit het oosten, vooral uit de omgeving van Lvoef, Lemberg. Ze waren al net zo verdreven en op de vlucht voor de Russen van Stalin. Ja, dat was 1946. Dan kwam die Poolse militair. Het was 1946. De Poolse politie sloot een deel van ons huis af. In ons huis kwam een Poolse familie wonen, afkomstig uit het oosten. Bijna een jaar lang woonden we samen in ons huis. Hoewel we nauwelijks met elkaar konden communiceren, hebben we goed met hen samengeleefd. Wat moest je? Zij waren ook mensen. Ze kwamen uit de omgeving van Lemberg en waren ook verdreven. We hadden begrip voor hen. Uiteindelijk moesten we weg. Twaalf kilometer moesten we lopen naar het station. Met alles wat we dragen konden. De rest moesten we achterlaten. We werden met veertig personen in een veewagon gepropt en naar het westen gestuurd. Met veertig personen in zo'n veewagon zijn we dan richting het westen. Alle gebracht worden, we staan nu voor een uh, heel mooi gebouw, zou ik zeggen. Onze, onze stadhuis, uh, een van mijn favoriete plaatsen in Wrocław. En ook een trefpunt van, van, van mensen die, die hier leven. Wie je hier ook aanspreekt op het centrale plein van Wrocław, men komt uit het oosten. Vooral uit de omgeving van Lemberg, het huidige Lviv, of Lviv, zoals de Polen zeggen. Zo ook de familieleden van Jan Wijs, een medewerker van de gemeente Wrocław, die ooit Nederlands studeerde. Mijn uh, oom is nu een week geleden met, met uh, zijn gezin naar Wulf gegaan, omdat uh, zijn wortels uh, zijn, zijn, zijn in, in en Ik ontmoet uh, zoveel mensen die naar Wulf gaan. Uh, maar uh, ook in mijn functie hebben we internationale projecten met, met, met, met WUF, Jugend-Eidwisseling-Projecten. Uh, Ik denk dat is echt uh, iets wat in Wrocław heel sterk ook dit museum. Also hier uh, bevinden zich de wertvollste Sammlungen aus Lemberg. Vooral allem uh, alte Drucke, Grafiken, Münzen, Landkarten usw. Ja, ook de hele culturele erfenis van het oosten is hier in Wrocław opgeborgen. In de Ossolineum bibliotheek, een van de belangrijkste culturele collecties van Polen. Zoals bijvoorbeeld het nationale epos Pantadeus van de schrijver Adam Mickiewicz. Allemaal overgebracht vanuit Lefouw. En dat nu dus in een Duitse stad. Want dat is dit toch nog steeds wel een beetje, toch Jan Wijs? Ja, natuurlijk. De, de architectuur die je hier ziet, dat is, dat is gewoon Duitse architectuur op... op. De specialiteit van, van, van Vroshoff, dat zijn kerk kerken, die Jahrhunderthalen uh, op de UNESCO uh, leest, uh, is ja, een Duitse gebouw, zou ik zeggen, die de stad nog altijd uh, heel rijk maakt. We leven met het geschiedenis. Uh, we zien zo, zo graag... Duitse, ...Duitse toeristen hier in de stad... ...dat, dat zijn dat die Nobelprijswinnaars... Uh, ...die waar we, waar we trots op zijn... Uh, dat zijn ...Duitse Nobelprijswinnaars. Ja, Duitse Nobelprijswinnaars. Ja, maar we zien de, de stad... En ...het geschiedenis... ...niet als iets wat uh, onder, onderbroken werd... Mijn elternhuis. daar staat nog, maar ganz. We mochten van de huidige bewoners even binnenkijken. Het was armoedig, maar ach, het was gisteren mooi weer en het landschap is nog net zo prachtig als toen. Alsof het landschap alles genezen kan, dat heb ik gisteren echt zo ervaren. Landschap, dat men alles zo genieten kan, ja, genau. Ja, dat zagen we ook gisteren. Een uh, portret van de EK speelt wat uh, Rotslav, Waar Maar vanavond dus de wedstrijd Polio-Tsjechië wordt gespeeld. En als u denkt, die tragische geschiedenis van het vroegere Brestland wil ik nog wel eens nalezen. In de bibliotheek staat het vast nog wel een, een mooi boek. Van de hand van oud-VN-redacteur uh, Igor Cornelissen. Wat vindt het dan weer? Dat is uh, de moeite waard. Ja, het zal niet meer te koop zijn, Jeroen. Het journaal komt eraan van twee uur. En daar zijn wij weer. Herinnert u zich dit nog? Ah, Maarten van der Weijden wordt olympisch kampioen op de 10 kilometer. De Radio 1 Sportzomer Jukebox zit woordenvol historische sportmomenten. Oh, wat een prachtig! doelpunt. Uit de Delta, een mooie actie van Piet Keijzer. Ga naar radio1.nl, stel uw persoonlijke top 3 samen en maak kans op een sportzomer stopwatch. De aanloop van blog. Stok in, steken, omhoog. En eroverheen. En gaat eroverheen. Radio 1 Sportzomer jukebox. Prachtige voorhand is dat gespeeld van Krajček en valt op zijn knieën op het centercourt. Richard Krajček. Ga naar radio1.nl en speel mee.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 Deze tijd biedt kansen voor organisatieontwikkeling en training. GITP adviseert u bij het maken van de juiste keuzes. Met maatwerkoplossingen en trainingen van GITP... haalt u maximaal rendement uit uw talenten en uw organisatie. Kijk op gitp.nl. Ben jij klaar om te ondernemen? UPC Business wel. Met alles in één zakelijk, met internet tot 120 MB. Ga naar upcbusiness.nl of bel 088-1212-000. Ga naar gtp.nl voor een vrijblijvend adviesgesprek en vraag ons een nieuwe trainingengids aan. Vertrouwd en volledig online sparen via westlandutrechtbank.nl. De bank van Nederlandse bodem met een van de hoogste rentes in de markt. Ga naar westlandutrechtbank.nl of uw financieel adviseur en ontdek de voordelen van online sparen. westlandutrechtbank.nl. Vertrouwd sparen met een toprente. Dit is Radio 1.